Zovie Verhoeven met het NOS-journaal. De vereniging van woningcorporaties, EDES, is woedend op minister Blok van Wonen. Die verwijt de corporaties dat ze door gierigheid... de nieuwbouw van sociale huurwoningen blokkeren. De corporaties zitten hun stuivers te poetsen, zegt de minister... in een interview met het AD. Er staan volgens hem nodeloos mensen op de wachtlijst. Volgens voorzitter Kalon van EDES baseert de minister zich op oude cijfers en zit er een gat in de bouwproductie door zijn eigen beleid... want door de ingevoerde verhuurdersheffing is er minder geld om te investeren. Het COA erkent dat er problemen zijn met een groep asielzoekers... die zich asociaal en respectloos gedraagt tegenover het personeel. De ondernemingsraad schrijft in een brandbrief aan de directie... dat asielzoekers uit vooral Noord-Afrikaanse landen zich crimineel gedragen. Het bestuur is geschrokken van de berichten en zegt dat er al actie is ondernomen... Van asielzoekers die overlast veroorzaken wordt een dossier opgebouwd. In de Indonesische hoofdstad Jakarta wordt massaal gedemonstreerd tegen de gouverneur van de stad. Daar zijn zo'n 150.000 mensen de straat op gegaan, die eisen dat hij wordt opgepakt. De christelijke gouverneur citeerde onlangs in een toespraak een vers uit de Koran. De demonstranten vinden dat een daad van godslastering. De gouverneur wordt al vervolgd voor zijn uitspraken, maar de demonstranten willen dat hij meteen wordt opgesloten. Sven Kramer doet volgende week niet mee aan de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het gemoderniseerde TIAF. Dat schrijft hij in zijn column in de Telegraaf. Kramer geeft de voorkeur aan een trainingskamp in Italië vanwege de NK-afstanden eind december en kort daarna de EK Allround. Sven Kramer noemt het een moeilijk besluit om niet voor eigen publiek te schaatsen, maar schrijft dat als je als topsporter altijd rationele afwegingen moet maken. Het weernocht is bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen. Vanochtend is het 7 tot 10 graden. Vanmiddag draait de wind naar noord en dan klaart het wat vaker op. In het weekend wordt het kouder en zonniger. Morgen is het een graad of 6. Zondag wordt het 3 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Eerst tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein. Drie kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk. Drie rijstroken zijn er afgesloten. Verderop richting Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er nog steeds dicht. Rijkswaterstaat had in eerste instantie gedacht dat de weg om negen uur weer vrij zou zijn. Maar dat is overduidelijk niet gehaald. De vertraging is nu nog een klein uur. Op de A20 loopt het daardoor vast. Richting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 Dan hartelijk welkom luisteraars bij weer twee uur Watertoren Sport. Ik geef snel het woord aan de presentator van vanmorgen, Henny Rukert. Een beetje een bijzondere uitzending, want we krijgen Eggy Posten. Grote man van OPZ, oude partij Zandvoort. Met hem gaan we praten over sport, want dat is een groot sportliefhebber. Maar natuurlijk ook over de invloeden van de politiek op de sport in Zandvoort. Want dat gaat volgens ons helemaal niet goed. Daar zijn we heel benieuwd naar. Hij komt straks langs, hij kan natuurlijk niet alle tweede uren hier zijn... want hij heeft zo druk met die crisis in Zandvoort politiek gezien. Maar we heten hem straks van harte welkom. Een bijzondere dag ook, want vandaag komt er een hele mooie plaat uit. De Rolling Stones hebben een nieuwe plaat gemaakt met allemaal blues numbers. En een van de grote platen uit het verleden staat er ook op. Little Red Rooster. Barking. hounds it's begin a howl. Dogs begin to bark. hounds it's begin a howl.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 He's driving home mm -hmm. Ain't had no peace in the fall Muziek van de Rolling Stones. Vandaag kwam hun nieuwe plaat uit. Het was niet echt druk voor de platenwinkels, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hem gaan halen. Onze technicus vandaag, Charles Duif. Charles, hoe vind jij de Stones? Ja, geweldig. Altijd uh, fan van geweest. Naast de Beatles natuurlijk. Toevallig van de week Hennie, naar de Beatles-film ge geweest. A Hard Day's Night. Die, uh, nee, niet de Hard Day's Night. We zeggen nou, a Day's Deze a Week, zo heet de film. Leuk. Uh, dat is eigenlijk een soort documentaire film. En daar zie je dus uh, het prille begin van de, van de Beatles. Ja, Hamburg en zo, de uh, Cavern, uh, Een kennismaking met uh, Brian Epstein, die, uh, nou, grandioze manager, zo mag ik hem rustig noemen. Die de jongens heel bekend heeft gemaakt. Je zag al die fragmenten uit Amerika van die tournees in die stadions waar eigenlijk uh, het geluid van de Beatles helemaal niet te horen was door het gekrijs en gegil van al die. Al die fans, al die dames met name, die helemaal hysterisch waren. Ja, een geweldige film om te zien. Helemaal uh, uh, ook gedigitaliseerd en, en uh, qua geluid helemaal opgekrikt. Dus ja, prachtige beelden, maar ook prachtig geluid hier en daar. Dus dat was uh, genot om naar te kijken. Dat vind ik leuk. Oké, okay, we, we gaan vandaag uh, met om acht uur Heracles almelo tegen NEC. Uh, FC Mainz tegen Bayern München om half negen. En Napoli tegen internationale om kwart voor negen. Drie hele mooie wedstrijden die we weer vanavond kunnen kijken. We gaan toch eerst over wielrennen praten, want dat doen we altijd in deze uitzending aan het begin. En natuurlijk hebben we dan de grote wafman, André Jansen, in het verre Veendam. Hoe is het met jouw liefde voor de Stones en de Beatles? Uh, nou, de liefde voor de muziek uh, wil ik het liefst uitdrukken met een accordeonist die hier bij de Lidl zit... Voor de deur, ...die de meest ongelooflijke klassieke stukken op zijn accordeon speelt. Mm -hmm. En uh, dan heb ik met de boodschappen misschien wel iets uitgespaard... ...maar dat, dat geef ik graag aan die accordeonist. Ik sta altijd ademloos naar hem te genieten. En iedere keer als, hij, als ik langs kon lopen, dan speelt hij de, de tune van um, The Godfather. Ik weet ook niet waarom. Nou, ik wel. En dat vind ik muziek. Dat is echt, dat komt uit zijn hart. Dus een man komt uit Bulgarije of zo. En die zit er op een krukje op een accordeon te spelen. Dat is voor mij muziek met hoofdletters. En al dat massa-hysterie voor stones of weet ik veel allemaal. Nee, dat is voor mij. Uh... Aan mij niet besteed in ieder maar, geval. Ik weet nou waarom je de godvader genoemd wordt. <laughs> Een beetje, ja. Van de WAF in ieder geval, hè? Ja, nou ja, ik, ik, ik manipuleer het niet. Ik, ik moet af en toe maatregelen nemen, ja. Hoeveel leden hebben jullie nu? Uh, we gaan naar de, even kijken, we gaan naar de veertienduizend. Veertienduizend ja, mensen dan... die bij jou al het wielernieuws kunnen volgen. En dat is heel ja. eenvoudig, je gaat naar WAF op, uh, op Facebook... Ja, allemaal gecheckt. Hè? Dus er zijn geen uh, leden toegevoegd buiten hun wil. Allemaal hun wil en ik heb allemaal hun page gecheckt. en Ik vraag ze ook vaak, waarom wilt u dit worden? Ja. En uh, zo heb je dus mensen die, uh, die dat serieus menen. Hoewel er af en toe uh, mensen zijn die, die menen elkaar uit te moeten schelden of zo Nou, die krijgen een waarschuwing en dan uh, zeg ik van joh, ga liever ergens anders schelden. Ja. Ja. Hè? En dat moet ook kunnen. Hey, even het wielernieuws. Uh, Tom ja. Veles die stopt met fietsen. De 32-jarige Nederlander heeft teveel last van zijn knie... en ruilt zijn fietsen in voor een rol in de staf van Giant alpecin Wat hij gaat ja. doen bij de ploeg die in 2017 Sunweb heet... is nog onduidelijk. Hij begon in 2008. Leuke, leuke rennen. Een aardige jongen vooral. Ik heb hem ja. meegemaakt daarin... Uh... Tijdens de tour was hij ook even op bezoek. En uh, ja, Sunweb uh, kiest uitsluitend de allerbeste mensen. Uh, die hebben een enorme organisatie en ook een hele goede afdeling P&O. En die worden goed psychologisch doorgelicht. Ja. Het is niet zomaar iemand die van de fiets in de auto stapt. Dat, die moet aan andere criteria voldoen bij deze organisatie dan alleen maar gefietst hebben. Zeer professioneel en, dus. Zeer professioneel, ik heb het meegemaakt, ik heb ervan genoten. Okay. En uh, ja, volgende week is natuurlijk de zesdaagse als we het over het wielrennen willen ja, hebben. Ja, daar wil ik uh. het even over hebben met je, want jij hebt met WAF weer iets heel moois gedaan voor al die 14.000 leden. Ik heb het geregeld met de organisatoren dat ze voor 5 euro een dag elkaar kunnen ontmoeten tijdens de Zesdaagse. aanstaande dinsdag 6 december en 7 december. Dan kunnen ze uh, overal uh, rondzwerven en elkaar de hand schudden en elkaar huggen. tijdens de Zesdaagse van Amsterdam. met onze topverdette. Uh, nou inmiddels een topverdette Juri Havik. en nou. vooral natuurlijk ook Nicky Terpstra in, uh, in koers. En Nicky gaat winnen. Uh, nou, ik weet het niet. Die Belgen, denk je, die, ja. de Ketelen en de Pauw, die zijn hartstikke goed, man. Die, die, ze hebben een, een, een rennersveld samengesteld dat uh, zeker spektakel gaat leveren. En mijn vraag aan de organisatoren was, ah, zeg, kom nou, de zesdaagse, dat is toch altijd een paar dagen voor het eind, uh, met elkaar afgestemd van wie uiteindelijk gaat winnen. Nee hoor. Dat, ze krijgen hun geld niet als wij daar achter komen. We willen het absoluut niet hebben. Zesdaagse moet weer echt spektakel zijn. Dat is nou, goed nieuws. Eh, voor de prijzen gelden. Dat is goed nieuws. Ja, dat is echt uh, heerlijk. Hij zegt, jij zal genieten als wielerkenner van hoe goed de koers uh, in elkaar zit. We hebben recht uitgestreden in Londen. Er is recht uitgestreden in Gent. En hier zal het weer gebeuren. Dat eisen wij. En zij hebben ook de Zesdaagse van uh, Berlijn, de grootste ter, ja. Zesdaagse ter wereld eigenlijk, ja. onder hun hoede genomen. Nou, de Duitsers kiezen niet zomaar een organisatie hoor, uit Londen. Want die kunnen het zelf ook wel. Maar nu blijkt dus dat zij dat gaan organiseren. Alles wordt uh, ook vastgelegd, dus mensen kunnen er thuis ook later van genieten. En uh, ja, het is een hele grote boost voor het Amsterdam velodroom. En ik hoop van harte dat alle lieve wafleden die we hebben voor vijf eurotjes ja, kunnen is... ze gewoon even hier de URL uh, indrukken en dan gewoon uh, een kaartje bestellen. Ja. Nou, makkelijker kan ik het niet organiseren. En die kaartjes liggen dan gewoon bij de ingang. Nee, die krijgen die mensen, die, die moeten ze uitprinten zelf. Oh prima zeg. Het is helemaal digitaal geregeld. Dus ze hebben het helemaal goed afgetimmerd. En uh, om het iedereen ook makkelijk te maken. En ja, ik doe er alles aan om te proberen het uh, daar vol te krijgen. En ik mm. zal er zelf uh, die dagen zijn, als, uh, als wafbaas... En ik hoop dat ik dat heel veel uh, waffers die, die we uit, uitsluit ontkennen eigenlijk van Facebook, ja. dat ik ze even in de armen mag sluiten. Leuk man. En weet je wat, ja. ik, ik, ik ben niet gauw jaloers, hè? maar nu wel. Want ik kan ja, niet. Dit is, ik hoop je ook te zien. Nee, ik kan niet. Ik, ik sta twee jaar oh. de op het voetbalveld. Ik moet training geven. Zondag dan? Ja, nee, lukt niet jongens. Zondag ben ik met mijn team op pad. Oh, Jezus. Ja, ik ben echt jaloers, jongen, want ik had er zo'n zin in en ik dacht, potti die Jansen, die versiert het weer en ik kan niet eens. <laughs> ja, nou en uh, de zondag, de elfde, het presenteert uh, Ron over zijn boek. Wat leuk trouwens uh, dat je dat gelijk toegestuurd kreeg. Ja, dat, het, het, het eerste boek. Ik moet het als eerste lezen, zegt Ron. Want Zie je het, hè? uiteindelijk is het op WAF ontstaan. Ja. En heeft Ron van WAF zijn inspiratie gekregen. Als gepensioneerd wielerjournalist. Nou ja, die, waar jij samen mee gewerkt hebt. En jaren samen de Tour mee hebt gedaan. Ja, ja. En Ron Kouwenhoven was toch altijd wel een autoriteit als, als wielerjournalist. Absoluut. En in ieder geval met een, met een hart dat klopt voor het wielrennen. Ja. Man, we hebben bij zijn vorige boek, De Wereld van het Urenkoor, in Meppel uh, gepresenteerd... Ook kreeg ik ook het eerste exemplaar. Hè, want hij, het is tot stand gekomen omdat ik bemiddeld heb voor een uitgever... En dat is het vijfde boek waar ik trots mag zeggen dat ik bemiddeld heb voor een uitgever. En het is allemaal gelukt. En dat, dat toch maar, als je zo'n uh, netwerk hebt van, van 13.807 mensen... Ja. die allemaal bezig zijn met wielrennen. Ik heb net nog een van de mensen... en dat is uh, aanstaande zondag in Zaandam uh, in de uh, Café de... Hoe heet het? Mm. Nou, wel... bij de fabriek in Zaandam oh, om, uh, om 14 uur en dan mag, is iedereen welkom bij de presentatie van het boek uh, Beste Bouke heet dat en het, ik ben hartstikke trots want er staat natuurlijk een handgeschreven voorwoord in van, <laughs> uh, van uh, Ron hemzelf en ja. het echte voorwoord van twee bladzijden is geschreven door Tony Eijk en er is zelf een hoofdstuk wat begint met André Jansen van Waf nou daar ben ik, daar ben ik wel heel trots op hoor leuk, leuk. <laughs> ja Heel even iets heel anders. Ik heb vandaag in de Telegraaf gelezen dat de Internationale Atletiekbond IAAF zich 1 februari gaat uitspreken over een termijn waarbinnen de Russische atleten weer welkom zijn op internationale wedstrijden. Het is bekend dat die Russen helemaal volgestopt zijn met doping, maar dat geldt natuurlijk ook voor de wielrenners. Alleen daar hoor je niets van. Wordt het nou gecontroleerd of niet? Ja, dat wordt wel gecontroleerd. Natuurlijk, het, het wielrennen is op dit moment de schoonste sport. Want ze worden zelfs thuis opgezocht. S Morgens om zes uur staan er af en toe van die controleurs aan de deur. En dan moet, moet zo'n jongen gaan plassen. Hè? En uh, inmiddels uh, durven, ze, durven ze niks meer te doen. En er zal altijd een, uh, een of andere creatief zijn die nog weer iets verzint. Hè? Maar uh, ik, ik, de sport en de mens... Uh, er staat een vrachtwagen open in New York. Er staat een emmer. Er is een man die denkt van, oh, mooie emmer. Ja. Daar tilt die emmer op en die is hartstikke zwaar. <laughs> hij gaat kilometers lopen met die emmer. Anderhalf miljoen, nou, De gelegenheid he? maakt de dief. Anderhalf eh, dat half miljoen. Hé? Ja. Anderhalf miljoen. Goud. Ja, de gelegenheid maakt de dief. Huh. Nou ga je, kijk nou eens in de spiegel. En vraag aan jezelf, zou ik zo'n emmer ook Pikken. Ja. Nou, ik denk dat als je 99% van de wielrenners diep in de poppetjes van hun ogen kijkt en zegt... ...joh, als jij je nou zou volspuiten met allerlei spul om je prestaties te verbeteren... ...en in vijf jaar miljonair, miljonair zijn, zou je dat doen? Ja of nee? Ach, de mens, niets menselijks is ons toch vreemd? Nee, maar het grote woord is eruit en daar was ik blij om dat je dat zei. Wielrennen is op dit moment de schoonste sport die er is. Ja. Absoluut. Dankjewel, absoluut. André Jansen. Ja, fijne dag nog. Ja, fijn weekend en veel plezier volgende week bij de Zesdaags. Ja, nou, ik zal je uitgebreid berichten. <laughs> Heel schaars. Dag ja, jongen. Okay, fijne dag. dag. Charles. Dag. dag André, bedankt voor je, voor je inbreng weer. Hè. En nou hele goede decemberdagen vast. We beginnen met Sinterklaas, doe je dat dan? Of? Uh, nee, dat doen we hier niet meer. We kwamen uit Roemenië met kleine kinderen hier en die vonden het heel vreemd. Ja. Wij vieren meer uh, het kerstfeest en we krijgen ook bezoek uit Italië en uit Roemenië uh, met de kerst. En dat, is, dat doen we het weer echt op zo'n Roemeens, heerlijk. Nou, maar, maar Sinterklaas is hier vanmorgen, beste André. Dus ik, ik, ik, ja, hij zit hier in de studio, dus het is uh, heel gezellig hier met chocoladeletters. Ik heb ook wel een, dagje, ik heb wel een dagje als hulp Sinterklaas mogen fungeren. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. In de kleuterschool waar ik kwam kreeg ik een neut. En de vijfde kleuterschool zet ik mijn twee juffen op schoot. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Waf, waf, waf, waf. Ciao, ciao. We nog. Ja. Dag. Dag. Dag. Dag. Sinterklaas. Doei.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 Shania Tween, en ze heeft zo'n heerlijke stem, zo'n warme stem, dat ik er altijd uh, heel graag in uh, een van mijn uitzendingen draai. Maar ook bij Henny Rucker. vond Henny, wat vind jij van zo'n uh, zo dame als je die hoort? Nou, lekker. Ja, <laughs> lekker. <laughs> nou ja, op de vroege morgen kan, uh, kan het ook allemaal lekker zijn, toch? <laughs> ja, lekker. Even een paar uh, berichtjes. De KNVB staat stil bij die vliegramp in Brazilië. Eindelijk doen ze iets goeds. Maandag is de uitspraak in de zaak Blatter. Kiki Bertens verliest in de Premier League en Sven Kramer is niet bij de wereldbekerwedstrijden in Veen. Hij heeft besloten om naar Colalbo te gaan op trainingskamp. Want, zegt hij, ik zal ongetwijfeld kritiek krijgen op het besluit dat mijn coach Jack Ory en ik hebben genomen... maar uiteraard hoop ik ook op begrip. Ik heb maar één lijf en dat besef ik donderst goed. In het verleden heb ik wat dat betreft vaak genoeg aan de verkeerde kant gezeten... Nu gaat het juist ontzettend goed en dat wil ik koesteren en vasthouden, zodat ik straks superfit aan de start van de toernooien sta en later ook superfit aan het Olympisch seizoen kan beginnen. Uiteindelijk is dat in het belang van iedereen. Wat vind je daar nou van, Charles? Ik vind dat een heel goed punt eigenlijk. Zeker weten. Ja. Maar het is natuurlijk wel jammer, want het vernieuwde tier het verdient eigenlijk een man als Kramer. Mm, ja, ik hoorde vanmorgen dat hij uh, een kampioenschap heeft, heeft, heeft afgezegd. Mm -hmm. Omdat hij in Italië dus gaat trainen. Ja. ja. Maar het is, wel een, het is wel als je hem ook aan het werk ziet... en je ziet die, die bovenbenen van die man... het is een ongelofelijke spierenpartij... wat er over het ijs gaat. Ja, en hij wil per se olympisch kampioen worden. Ja, nou ja. ja de... Welke sporter heeft die ambitie eigenlijk niet? Tenminste, ik heb het dan over serieuze sporters... We gaan het straks ook nog eens even vragen aan Eggy Posten, onze gast van vandaag. Hij ja. is er nog niet. Hij heeft natuurlijk heel veel te doen deze dagen uh -huh. met de bestuurlijke crisis in Zandvoort. Maar hij komt zo naar ons toe en dan hoort het van hem ook. Ja, overigens, dat mag best wel even in de uitzending gezegd worden... luisteraars kunnen dat niet zien, want die zien de studio... Nou, al, al, al natuurlijk via de webcam wel... Ja. en dan ziet u misschien allemaal van die hele vrolijke lichtjes hier in de studio... en dankzij een van onze medewerkers hier, Willem Bruist... Uh, uh, die heeft het initiatief genomen om de studio wat op te leuken... zo in de decembermaand, die gezellige feestdagen... En uh, er worden uh, over het algemeen maar weinig complimentjes uitgedeeld door mensen. Maar dat wil ik toch wel eventjes uh, doen bij deze Willem. Je hebt het prachtig uh, initiatief genomen. En we zijn hier heel blij door binnengekomen vanmorgen. Althans, ik wel. Henny, nieuw was het met jou? Ja, ja. lekker slapen en uh, Het weekend <laughs> staat voor de deur met ja. de prachtige wedstrijden. Ja. Dus uh, zondag om twee uur uh, ga ik naar HFC. Ja. En dan ben ik daarvoor met mijn eigen jongens bezig geweest. Okay. Zaterdag de hele dag. Jeugdwedstrijden. Heerlijk man. Ja, jij wordt geplaatst door hernia, hè? Ja, maar daar, gaan daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Oké, okay, nee. Maar goed, het is toch uh, het is heel vervelend. Ja, ja? Een hele vervelende pijn. We gaan uh, die pijn verzachten met een prachtig nummer van de Carpenters. We've only just begun. We've only just begun to live White lace and promises A kiss for luck and more honor. We're we've just begun. Carpenters, we only just begun. En wij zijn uh, hier in de studio bij Radio Zandvoort met Watertoorsport. Ook nog maar net begonnen niet toch? <lacht> ja. ja? Ja. We zijn nou, nog jong, Charles. Uh, ja, de, de, de ochtend is nog vroeg, maar we hebben alweer een gast aan de telefoon. Natuurlijk, Martijn Prinsen van voetbalinhighland.nl. Uh, goedemorgen, Martijn. Wat een ellende deze weken. En je hebt het nu over? Uh, ja, over Colombia. Oh ja. Ja, verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Is echt, hoe kan het ja, dan, uh, dan, dan word ik weer even met bij de grond begroting gezet, hè, zoals je dat zo maar kan zeggen. De KNVB heeft nu eindelijk iets goeds gedaan. In het Nederlandse voetbal wordt dit weekend een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de vliegramp in Colombia. Bovendien dragen alle spelers en arbiters rouwbanden in de Eredivisie en Jubilei League, zo meldt de KNVB. Nee. De Voetbalbond verzoekt ook alle amateurverenigingen om stil te staan bij de tragedie. De Braziliaanse voetbalwereld is op tragische wijze in het hart getroffen. Op dit soort momenten is het van groot belang dat we laten zien dat de voetbalwereld één wereld van vriendschap, solidariteit en respect is. Hoort eerst iets positiefs over die KNVB? Ja, zo hoort het toch. Ja. Maar wat een ramp, jongen. Wat afschuwelijk. Ja, het is uh, inderdaad een, een vreselijke gebeurtenis. ja. Er uh, gebeurt van alles omheen, hè. In de Pagente Santa Fe doet de Copa Sudamericana van vorig jaar over aan die ploeg. Ik kan het steeds niet uitspreken. Chape We streven allemaal hetzelfde droom na, schrijft de Colombiaanse club. Deze beker is ook van jullie. Mooi, hè. Ja, er zijn een hoop, hoop mooie gebaren. Ik begreep ook dat uh, de, de, de tegenstander in de finale dat die, uh, besloten heeft om uh, um, uh, uh, de beker te schenken. Ja. En uh, dat, dat er allemaal huurspelers voor volgend jaar al uh, ja. uh, uitgelinkt gaan worden. Nou, Ronaldinho overweegt zelfs duels te gaan spelen voor die ploeg. Ja, ja uh, ik ben benieuwd. Uh, ik, uh, nou goed, dit, dit, dit, uh, dit tekent de voetbalwereld wel, uh, vind ik. Ja, en dan kunnen ook supporters heel... ...heel netjes zijn. Dat, Absoluut. Uh, fantastisch. Wat is er voor nieuws vanuit het uh, regionaal gebeuren? Gisteravond, de ja. bekerwedstrijd. AGB, Koninklijke HFC 2. Ja. Moet dat nou weer, 1-0 verloren, sorry. Ja. Nee, ik, ik, ik begreep dat, uh, dat HFC wel meer verdiend had. Dat het uh, uh, de enige treffer was een, uh, met naar rust een, een, een pegel van 30 meter. De AFC heeft er dan alles aan gedaan om, uh, om, uh, om de gelijkmaker te forceren, maar uh, nou, helaas niet gelukt. Doodver uh, goed, doodverlies uh, bij die ploeg. Robin uh, Eindhoven heeft zijn hamstring waarschijnlijk gescheurd. Oeh. En uh, is dus zeker zes weken niet van de partij. Oeh, dat is een duur. Dat is ook vervelend ja. voor het eerst hoor. Ja, inderdaad. inderdaad. Nou goed, uh, het is wel duidelijk dat uh, de AFC zich gewoon goed kan meten met, uh, met tweede klasse. Ik bedoel, daar hebben we het de laatste week al vaker over gehad. Um, ja. Nou ja, goed, als dus je wint van, van de nummer 3 en je verliest van de nummer één, ja. Ja, dan doe je niet slecht. Nee, nee. Is uh, Edo heeft overigens gewonnen met 5-0. Ja, leuk hè? Ja, dus die zijn samen met, met United zijn die door naar de derde knock outronde ja. Al moet United eind december wel nog een uh, tussenronde spelen tegen het Amsterdamse WV-HEDW. Ja, ja. Dus, uh, nou goed, in ieder geval één, uh, één club in, uh, in de volgende ronde en uh, wellicht twee. Al denk ik wel dat de Dvhdw uh, en zijn zaterdag tweede klasse die gedegradeerd zijn uit de eerste klasse. Goeie ploeg. klassieke club, hè. De Lamina vooruit. Wat uh, is er zondag op het programma? Of zondag, het hele weekend uh, eigenlijk, hè. Want uh, ja, je weet ja. dat Zandvoort morgen op zijn kop staat omdat Kaguya komt. De laatste kans oh, ja. voor Zandvoort om iets te doen. Do or die. Maar verder? Uh, zondag hebben we natuurlijk HFC... Um, thuis tegen de Treffers. Um, het nieuws trouwens afgelopen week is ook nog dat de uh, HFC een plekje gestegen door Jong Vitesse en um, een straf heeft gekregen van drie punten omdat ze een uh, speel te veel uit het eerste hadden opgesteld. Mm -hmm. um, wat hebben we nog meer? We hebben zondag ook nog in de vierde klasse de kraker tussen uh, RCA en Allianz. Nou oh ja, dat is geen kraken meer Allianz vindt alles. Ja, uh, uh, dat ben ik met je eens. Ja. Die, die, die, die hebben de 11 gespeeld, 33 punten, die, die, die gaan rechtstreeks op het doel af. Ja. Ik moet wel zeggen, RCA uh, is geen slechte ploeg hoor. Dus, uh, RCA thuis en uit, dat is misschien ook wel een verschil. Uh, maar goed, RCA speelt thuis, dus ja, ja goed, we gaan het, uh, we gaan het afwachten. Uh, morgen uh, hebben we Edo tegen Opperdoes. Um, ja goed, in Zandvoort en tegen KGa. Er zijn de afgelopen twee weken binnen de selectie van Zandvoort uh, harde woorden gevallen. Uh -huh. Uh -huh. En um, nou, goed, het is denk ik morgen een, een, een, een wedstrijd die uh, veel toekomst gaat bepalen. Wat weet jij over die harde woorden? Um, ik weet dat er uh, uh, het een en ander gebeurd is uh, na de wedstrijd tegen VVC. Ja. Um, waarop uh, de trainer Laurens ten Heuvel, uh, door een aantal spelers... Uh, is, is, is aangesproken. Um, nou goed, er zijn afgelopen week ook nog een aantal gesprekken geweest. De, de, de fijne details, die weet ik er niet van. Um, maar ik weet wel dat, uh, dat belangrijke spelers daarvan. Uh, um, ja, die zijn onderwerp van gesprek geweest. En uh, nou ja, goed, wat ik zeg. Uh, je staat nu acht punten, voor, uh, acht punten achter op, uh, op KGA. Ja. Als je morgen verliest, zijn het er elf. Ja, dan, dan... dan is het over. Ja, precies. Kijk, ding je morgen, dan zijn het er vijf. Ja, dat je haal je zo in nog. nog. Een... Maar als, als je ze ja, één keer onderuit krijgt, dan gaan ze ook meerdere punten verspelen, hoor. Ja, ja. en KGA draait laatst weken niet, als nee. de eerste periode, Nee. Oops. Dus ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd of morgen een belangrijk duel is. Ja. En morgen is er een ander belangrijk duel, maar daar gaan we straks met Brian Toic over praten. Manchester City tegen Chelsea. Hé, hey. Pep Guardiola tegen Antonio Conte. Ja, twee smaakmakers, hè, dit duel. Goh. Ja, ik vind het ook wel leuk dat die Conte dat die het, het anders aanpakt dan zijn voorgangers. Uh -huh. Er wordt nu wat meer gevoetbald bij de Chelsea. ja, en, uh, nou ja goed, City met, met Cordiola, dat is duidelijk, hè, dat wil altijd voetballen. Ja, maar ze, ze gaan het niet redden, jongen. Conte die, die heeft die ploeg echt, het is een machine, man. Ja, heb je trouwens nog een foutje van uh, Alan Koeman? Uh, heb je daar nog over gehoord? Nee. Nou, ja, die is natuurlijk de trainer van Everton. Ja. Dat is blauw, in de, de grote concurrent Liverpool. Ja. Die, heeft, die heeft rood. Ja. En uh, gisteren uh, plaatste Ronald Koeman een uh, foto van zijn kerstboom op Twitter. Een rode kerstboom. <laughs> Echt waar? <hè? laughs> ja, dat werd niet in dank afgenomen. <laughs> Iets anders. Uh, Davy Klaassen is gisteren bij de koning geweest. Ja, ik zag het. Heeft hem niet durven te vragen of hij voor Ajax is. <laughs> nee. Maar ja, je weet, er is maar één man die daar dan gelijk op reageert. Atemos. Oh, en wat zei die? Davy Klaassen, hij is 100% fan van AFC Ajax. Kwam 35 jaar geleden al bij ons in de kleedkamer na het kampioenschap. Nou, dan ja. weten we dat ook weer. Zo is dat. <laughs> goed, zie ik jou zonder bij, uh, bij HFC? Kan is, is groot. Wat weet je van die tegenstander trouwens? Uh, doen het de laatste jaren uitstekend. Uh. Uh, ja, wat weet ik er meer van. Ze staan op dit moment uh, volgens mij twee plekjes onder HFC, zeg ik ook goed. Uh -huh, klopt. Um, maar volgens mij heeft HFC de laatste paar jaren wel aardige resultaten geboekt tegen de Tevers. Ja. ja. Zelfs in uitwedstrijden. Uh, ja, precies. Dus ja. ik, uh, ja goed, ik, uh, ik ben benieuwd. Uh, ze spelen ook in het oranje volgens mij. Ja. Uh, dat is een mooie opmaak voor uh, de wedstrijd op 7 januari. Leuk hè, wordt dat? Ja, een mooie, mooie dag, joh. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh, ik heb daar nog één nieuwtje. Ja. Over voetbal in Haarlem. Uh, 10 juni gaat, er een, uh, gaat de finale van de onder 23 cup gespeeld worden. Ja. Uh, maar die dag wordt uh, opge opgeleukt met een wedstrijd tussen de voetbal en Harlem All-Stars en het RTL 7 sterren team We gaan uh, voor, de RTL, voor, de, voor de voetbal en Harlem All-Stars gaan we 16 opvallende spelers uit de regio uh, gaan we uitnodigen. En die gaan het opnemen tegen, tegen de sopies en de, de, de presentators en noem alles maar op. Ik wil graag wel meedoen eigenlijk. Om te voetballen? ja. Yeah. Ik wil die RTL-boys wel even onderuit schoffelen. Ja, daar moeten we maar eens even op praten. Ja. Nou nee, joh. Gewoon als bankzitter bank is. Leuk genoeg. Ja, toch. Oké, okay, man. Hey, hartstikke man. Wanneer, is de, wanneer is de quizavond nou? Uh, eind januari. De exacte datum is nog niet bekend. Oké. Okay. Ja, die uh, moest helaas uh, afgelopen maand nog uh, opgelost worden. Dat er een groot aantal uh, teams... Uh, Spijtig genoeg uh, zich afmelden. Ja, ik zes weken in de boeken zit om alles te weten. Ja, en, uh, ik weet het. Lekker in mijn <laughs> <Sorry. laughs> Heel fijn weekend. We Heel wellicht weekend. tot zondag. Tot Sinterklaas. Hè? Wat zeg je, nee, niet? Wellicht tot zondag. Tot zondag. Fijn weekend. Had jij het over Sinterklaas? Ik dus nu? Ja, ja. We hebben hem hier in de studio, hè? Jazeker. Oh. oh, hallo Sinterklaas. Dag beste Martijn. Hoe gaat het met jou, kerel? Uitstekend, uitstekend. De bal is nog steeds rond, hè, toch? Gelukkig wel. Ja. Nu Zag, -klas. En stonden je schoenen er nog vanmorgen? Nee, die waren weg. Toch? Ja, ja dan heb ik toch weer die verkeerde Piet gestuurd. Ja. Nee, maar ik wens jou natuurlijk, ook namens Henny een prachtige decembermaand. We hebben niet alleen maar Sinterklaas, we hebben natuurlijk ook de kerstman, mijn collega... Die ook uh, ja, alweer druk aan het voorbereiden is voor allerlei cadeautjes geschenken. En de, de rondgang met de Arslee in, in, in Nederland. Want het belooft toch een koude winter te worden. Ik hoop het. Een hele koude winter met een dik pak sneeuw. Maar ja, dan kun je niet voetballen natuurlijk. Nee, maar dan is het toch in het top Sinterklaas. Dus dat maakt niet zoveel oh, uit. Dat maakt niet zoveel uit. Oh, Martijn, Martijn, ik wil je nog iets vragen. Uh, uh, heel even. De gemeente Amster Am Amsterdam stopt per direct met de aanleg van sportvelden met rubberkorrels. Er wordt niet gewacht op het RIVM-onderzoek. Nee. en Dat komt weliswaar deze maand uit... maar eh, Amsterdam vindt de gezondheidsrisico's te groot worden. Amsterdam telt 78 rubbervelden. De huidige tien in aanleg krijgen een duurder alternatief met kurk of kokos. Wethouder van de Burg, goede vent trouwens... het vertrouwen van de Amsterdamse bevolking in de veiligheid van de velden is verdwenen. Na publicatie van het RIVM-rapport... beslist de wethouder of de bestaande kunstgasvelden met rubber worden vervangen... Als blijkt dat er een te hoge concentratie kankerverwekkende stoppen in het rubber zit, gaat dat een kostenpost worden van ongeveer 23 miljoen euro. Hoppa. Wat weet jij van clubs hier in de regio over die velden? Wij hebben 22 kunstgrasvelden in de regio liggen. Mm -hmm. En um, op dit moment is zo dat de gemeente nog steeds wacht op, uh, op, uh, op de resultaten van het onderzoek van het RIVM. Um, er zijn een aantal clubs die, die zeggen wel dat uh, zo'n jeugd uh, zoveel mogelijk op, uh, op de normale velden willen uh, laten voetballen. Ja. Maar uh, ja, tot, uh, tot de resultaten bekend worden gemaakt, uh, ja, veranderen eigenlijk hier in de omgeving niets. Nou wel hoor, uh, toen ik dat op het journaal had gezien, van die 6 milligram, weet je wel, dat is veel ja. te hoog. Heb ik uh, aan alle ouders van de minis, want je weet, we hebben 100 minis bij HSC. Ja. Een brief gestuurd van jongens, ik stel voor je dat we voortaan alleen op gras spelen. En als dat betekent dat de velden afgekeurd zijn, dan hebben we pech. Maar we gaan niet meer op dat kunstgras. Voorkomen terecht. Niemand heeft gereageerd. Iedereen is het er dus mee eens. Ik heb alleen maar complimenten gekregen. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook hoor dat uh, die dat, uh, uh, dat veel te, te, te laks wordt mee omgaan. Ik bedoel, Juist. Uh, voor hetzelfde geld is het in, uh, wordt in december bekend dat het allemaal wel uh, uh, kan... En Goed, maar zolang je dat niet weet, ga je toch niet het risico in ieder geval met al die kinderen lopen. Maar als er 6 milligram in zit, jongen, dan ga je toch niet meer voetballen op dat spul. Nee, precies. En uh, uh, ik weet dat, uh, ik noem. Daar heb ik bijvoorbeeld over zo'n oh. zo zo fops, uh, fopspeen wat kinderen in de mond stoppen, als ja. ze nog, nog heel klein zijn. Ja. Um, die, uh, uh, die waarden die zijn uh, wat ik begreep twaalf keer zo laag als wat er op kunstens ligt. Dat is toch bizar dat er dan op dit moment niet gewoon als, als voorzorg gezegd wordt van, jongens, tot, in ieder geval tot die onderzoeken, uh, die resultaten bekend zijn, wordt er niet op gevoetbald. En maar wat, het... wat zou je zeggen van alle speelveldjes en, en, en waar die ja. toestellen op staan, waar die rubber, ja. rubber tegels onder liggen? Precies hetzelfde, hè? Ja, ja precies hetzelfde. Nee, ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd uh, wat er uh, allemaal gaat gebeuren en hoe er, uh, er gereageerd gaat worden. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Hoi. Martijn Prinsen was dat luister, En uh, Henny Ik had uh, net een plaatje opstaan van uh, Shania Twain We waren het er allebei over eens dat het een mooie dame is Maar dat geldt zeker ook voor Diana Kroll En die heeft ook een prachtige stem Luister maar There are places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 In my life, I love you more. Ja, prachtige stemgeluid van oh, Diane Krol met een mooie Beatle nummer in my life. Ongelooflijk mooie plaat. Dankjewel. Een goede keuze. Uh, uh, Joop, hoe is het in jouw leven? Wel lekker. <laughs> nou, dat is goed te horen. Hou ja, je van ja. dit soort muziek, Joop? Of zeg je van. Uh, nou, ik vind het een beetje zoetsappig. Hé, hé, hé, het is oh, prachtig, man. Uh, ja, ja, ja. Ik vraag naar mijn mening en die geef ik ook. <laughs> en Alleen als ik in de mood ben, zoals dat heet, dan uh, dat wil ik het wel naar luisteren. Maar voor over het algemeen vind ik het. Uh, nee. Dat is niet mijn smaak. Ja, Joop, maar in de moeder is dan weer klein Miller. Hè? Dus we gaan een heel anders jongen. Toch? Ja, <laughs> daar ken ik nog wel een paar. Oh, oh. Joop van Nes, Zandvoortse Courant, is in onze uitzending. Dat doet hij iedere vrijdag. Zo goed als. Zo goed als. En uh, dan is hij natuurlijk de man die over een nieuwe Nederlandse kampioen kan praten. Ja, ja, ja, voor de vijfde keer: Joelle Omen. Ja, vijfde keer. Drie keer algemeen kraterkampioen. En twee keer in de eigen, eigen stijl, de Wado-stijl. Oh, mooi, mooi. En dat is een fenomeen die, die mij... Ik heb er gisteravond voor het eerst kennis meegemaakt. Want die krijgt altijd via haar moeder het eentje onder aangeleverd. Oh, dan mag en, je nou, mij het en... telefoonnummer aanleveren. Want ik keek in een telefoonboek, maar de omens komen niet voor onder Zandvoort. Nee, dat kan kloppen. Ik, ik zal jou uh, privé zal ik je het nummer van haar moeder geven. Hartstikke goed. Uh, maar uh, fijn uh, gisteravond was uh, in, namelijk in de raadhuis was de vertering van de kampioenen van Zandvoort. Oh, leuk Zandvoort dat die dat Zandvoort is ingezeten die individueel of via een teamsportkampioen zijn geworden. Waarom wist ik en, dat niet? De, sorry? Waarom wist ik dat niet? Ja, dat is dan een fout van de, van de sportraad, want die doet dat. Wat en ik ben trouwens ook erg laat geïnformeerd over dat het 1, 1 december zou zijn. Wat een zullen uh, die, die communicatie moet beter, vind ik. Ja. Toch? Ja, ja maar... goed. oké, okay, Maar goed, gisteravond was het dan zover. 120 sporters zijn kampioen geworden of hebben een uh, sportieve aansprekende prestatie geleverd op nationaal en internationaal niveau. Dat vind ik nogal veel. Ja? Vijf voetbalteams, vijf hockeyteams, acht tennissers, een judoka, een, uh, een, een streetdanser die al vijf keer Nederlands kampioen is. Een danserest moet ik zeggen. Ongelooflijk. Daar moet je een gigantische conditie voor hebben. Ja. En daar waren de vijf, uh, wat John Lemmers, voorzitter van de Sportraad, noemde, toppers. En dat waren uh, Brechtje en Wessel van der Aar. Nu ja. <coughs> ja, wel bekend. Dat was Joël Oomen. Dat was uh, Piet Pankras. Uh, die is uh, tien jaar en die studeert uh, aan het Conservatorium van uh, Den Haag, Koninklijk Conservatorium. En dan studeert hij ballet. Nou, ik geef je de. de, de, de, de, de, de, de. Ik zal je vragen hoe, hoeveel conditie je daarvoor moet hebben. Het is niet te geloven. <coughs> Geweldig. Hoe nou is dat met roken? <coughs> Sorry. <laughs> en hij, uh, hij uh, doet er ook nog even door door voor VWO. Ja, knap, dus die he. jongen komt er wel. Ja. En de, de laatste topper, de vijfde, dat is eigenlijk niet op sportief gebied, maar wel een topper. Dat was uh, Lola van der Broek, waarover vorige week in de krant een uh, artikel heeft gestaan... dat zij uh, uit uh, 350 350 geselecteerd was voor Sitske de Rat... Leuk, zo'n 9 jarige meisje erbij. Krijg een geweldig applaus. Trouwens, allemaal. Dat is super. Mooie avond. Ja, ik baal dat ik er niet naartoe ben. <coughs> ja, bevenen. nou, uh, ik zal jouw telefoonnummer van Sean schrijven, geven. Ja. Voorzitter van de Sportraad. Ja. En daar moet je maar met hem uh, even het een of in zijn oor fluisteren, denk ik. Nou, geef mij die twee nummers, maar dan ga ik lekker aan het bellen straks. Ja, dat is goed. Hey, morgen. Zandvoort. Ja. Tjonge, jonge, jongen, jonge. Het ging zo goed in die laatste wedstrijd. Overigens, Koen Magielsen, dat is toch wel een toppertje, hoor. Ja, ja en toch als je de ranglijst, want die heb ik heel toevallig voor me, van de derde klasse B zit. Er staan er wel twee Nederlanders, of twee Nederlanders, twee Zandvoorters aan top. Die, zijn, die staan alle twee op de eerste plaats. Dat zijn uh, Berg, die ja. is gekomen van, uh, uh, van uh, uh, 7 naar 9. Ja. En Jesse de Haan die is om 9 blijven staan. Ja, die deed hij eens mee. nee. Dat weet ik. Uh, en, en, uh, maar voor de rest zie ik dus helemaal geen zandvoorters in de lijst voorkomen voorbij, tot voorbij nummer 11. Uh, <tieks> en dan is Koenberg-Gielsen, die heeft er twee, maar die scoort niet zo vaak. Maar die is heel functioneel op de middenveld. Daar dus ben je, je net zo goed als ik. Hij, uh, hij, hij, hij is een goede voetballer. Hij stelt ook zijn, zijn medespelers in staat om te kunnen voetballen. Geeft goede basis af. Hij heeft overzicht. Hij heeft uh, zicht op het spelletje. En dat is belangrijk natuurlijk voor een voetballer. Ja, weet je wat zo leuk is? Die, die jongen staat dan gewoon s'avonds tot 11, uh, 12 uur te werken in de ZISO Lounge. Mijn favoriete ja, ja. restaurant. Ik heb daar ja. toch wel bewondering voor. En die, je merkt ja, ja. niet aan hem dat hij uh, conditieverlies heeft. Nee, nee. Want ja, kijk, hij, hij traint natuurlijk wel. Want als je niet traint bij, uh, ja. bij uh, Laurens ten ja. Uivel, dan, dan zit je er gewoon naast. Ja. Ik vind dat soms, daar hebben we het al eens over gehad, te ver gaan. Onder andere uh, Jesse Daan, die kon ja. één keer niet komen trainen en die stond ernaast. Ja, de laatste twintig minuten. Ja. En toen ging het ineens voetballen. Ja, ja we waren erbij. Ik vind dat je voor, voor bepaalde zaken uitzonderingen moet kunnen maken. Dat ja. uh, is gewoon belangrijk in het belang van het team. Zee Joop, ja. er is uh, nogal gedonder geweest. A, dat begon na de wedstrijd tegen VVC. Alle spelers uh, vlogen op de trainer af en uh, namen hem van alles kwalijk. Er zijn allerlei gesprekken geweest. Heb jij iets meegekregen? Nee, helemaal niet. Mm -hmm. niet. Dat komt niet naar buiten. Ja, aan de ene kant vind ik het jammer, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen. Dat ja. moet jij ook begrijpen. Ja, dat begrijp ik ook. Dat begrijp je ook wel. Ja. En ik, ik hoop dat de neuzen weer één richting opstaan. Ja, ja. Dat moet er morgen zijn. Morgen moeten het zien, het is het... echt de aller, aller, ja. allerlaatste kans voor Zandvoort... ...om nog hoog te eindigen. Als het elf als het punten wordt, dan, dan is het over hoor. Ja, als, ja, als ik de randwaars bekijk... ...ze staan op de vierde plaats weliswaar... ...maar ze hebben tien wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. De nummer 1, 8. De nummer 2, 8. De nummer 3, 9. De nummer 5, 8. De nummer 6, 9. De nummer 7, 9. En als die gaan winnen... ...dan komen ze nog voorbij Zandvoort. Dan staat Zandvoort ineens op de achtste plaats. Ja. En dan heb je gewoon... In, in, uh, ...nu al in tien wedstrijden... ...elf punten laten liggen. Dat vind ik veel, Henny. Ja. Dat vind ik heel veel. Dat is te veel om kampioen te kunnen worden, denk ik. Want uh, zowel Kagia als uh, VVC. die hebben... Kagia uh, heeft één keer een wedstrijd verloren en de rest allemaal gewonnen. Van de, van de acht, zeven gewonnen. En VVC heeft één verloren en één gelijk gespeeld van de acht. En die staat op de tweede plaats. Gelijk met Arsenal, maar dat heeft weer één wedstrijd meer gespeeld. Ja, nou als ik en dan terugdenk was... aan die wedstrijd tegen Arsenal, die hadden het gewoon moeten winnen, man. Ja, hij ja, muiden ook, vind ja. ik, uit. Dat had gewonnen moeten worden, werd met 2-3 verloren. Of 3-2, moet ik dan zeggen, natuurlijk. En dat, uh... Maar goed, als je KGA pakt, dan sta je op 5 punten. Dan kan er nog van alles gebeuren. Je kan in ieder geval voor de periode hele goede zaken doen. Ja, ja maar je moet wel oppassen voor die ploegen die onder je staan... die minder wedstrijden hebben gespeeld ja. en een gelijk aantal punten hebben. Ja, ja is... die, die, die je voorbij. heeft 18 punten uit acht wedstrijden. Als ze de twee winnen, dan hebben ze er 24. En dan heeft Zandvoort er 19 uit 10. En dan sta je ook 5.8 in ijs. Kom op. Het is, uh, het is moeilijk voor Zandvoort. Ik denk dat ze de, de, de eis, het is het gewoon geweest van het bestuur om kampioen te worden, ja, bijna kunnen vergeten. Ja. Zaterdag is de wedstrijd van de waarheid. En dat verschil, of, dat verschil in, uh, in gespeelde wedstrijden, dat komt door het kunstgras. Weet jij hoe ze, oh. hoe ze hier over dat kunstgras denken, met al die rubberen? Ik heb het gevraagd aan, aan de gemeente, die verwees mij naar de sportraad. En daar heb ik nog geen antwoord gekregen. Nee. Um, voorlopig wordt er nog steeds gespeeld op, uh, op Veld 1. Dat is een, het enige kunstgrasveld in, in Zandvoort wat rubberen ingestrooid is. Mm -hmm. Er zijn er nog twee en er zijn andere twee zand ingestrooid. Eentje is een hockeyveld en eentje is het tweede kunstgrasveld van Zandvoort... dat ook door de hockeyclub gebruikt wordt. Nee. En dat is zand ingestrooid. Ja. Hey, ZSC, we hebben het uh, over handbal, dat uh, ging ja, weer niet goed. Nou ja. Nee, ik denk ook dat, dat het te hoog gegrepen is, te meer omdat Noelle Vos uh, niet meer uh, bij Zandvoort speelt, die speelt uh, in Voorhouten, mm -hmm. terecht, die meid is te goed voor Zandvoort, maar ze was altijd goed voor acht 8 negen 9 tien, tien doepenten en ze had een kracht, niet te geloven, maar ze, had, ze straalde dat ook uit, ze trok haar ploeggenoten mee daarin mm -hmm. en ja, dat is weg. En ik denk dat de basis van Zandvoort te klein is om in deze klasse te kunnen blijven acteren. Ik ben bang dat ze net zoals twee, drie jaar geleden weer terug zullen vallen naar de tweede klasse. Het is niet anders. Joop Bouwkes, de trainer coach, die heeft geen materiaal om dit op te kunnen vangen. Dat is er niet in Zandvoort. De ZSC handbalafdeling bestaat maar uit één team. En dat zijn negen speelsters. En als er drie ziek, zwak of misselijk zijn, heb je geen zwissels meer. Dan kun je op niks terugvallen, er is niks meer en dat is het einde oefening. Nee, het is niet goed. Geen goede ontwikkeling. Hoewel het Nederlandse handbal natuurlijk goed in de picture staat, zoals het heren als de dames zien. En daar zou je eigenlijk dus jeugd aan zich, zich aan op moeten trekken. Dat waren mooie sportsubsidies, hè? Het gaat goed met dat... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nou, dat is, dat is uitstekend, maar dat is weer voor, voor de breedte, hè? Ja. Uh, dat, uh, voor de jeugd en voor de senioren. En uh, ja, je, je moet ze met name de jeugd vind ik uit die stoelen krijgen, en, en van die PCs af en van die tablets af en van die telefoons af. Mm -hmm. Ik moet streng zijn man, want uh, ja, de klok tikt verder en we krijgen zo het nieuws. Dus jullie moeten het echt van afronden. Nou, dat doen we nou, dan. Goed. Dat doen we dan. Die, via nog een even over. Één ding, Henny. He? Die avond van gisteravond is echt om de jongeren te laten sporten en te laten zien dat de sporten mooi kan zijn. Ja. Maar dan moeten ze je wel uitnodigen en dan kun je erover praten. <laughs> ik. ik... Ik, ik heb je wel de telefoonnummers en dan ga je hem wel lekker aan van werk. werken. Hé, hey, nog heel even, heel snel dan. 4-1 ja. overwinning ZHC, die doen het lekker hè? Ja, goed. Helemaal goed. Ga nu de, de, de winterstop in. En er uh, gaan samen een paar teams worden net, want het zijn kleine teams. Uh, zes, zeven speelsters ja. En uh, helaas niet in Zandvoort. Uh, ik vind dat heel raar. Ja. Er wordt wel in Zandvoort gespeeld, maar zijn door lagere teams. De, de poedels bestaan uit vijf ploegen. En er worden vier uh, uh, sporthannen aangewezen. En dit jaar zit Zandvoort daar niet bij. Voor Ik de dames één. Dank je heel hartelijk Joop voor je bijdrage. Graag gedaan. Veel succes morgenmiddag. En, mooie midden midden midden midden en ja, dankjewel. dan ben je weer op de radio over de wedstrijd Zandvoort KGA. Samen met Jesper Ras. Oh wat leuk commentator die de commentatorwedstrijd van Red TV Noord Holland gewonnen heeft en vorige week zondag aanzet. Van voor tot einde gecommentarieerd heeft via de radio. Wat leuk, joh. Ja. Nou, dan, moeten ze, dan moeten ze zeker winnen. Kom je ook? Ja, ik denk het wel. Mooi, dan zie ik je morgen. Dag man. Oké, okay, hoi. You just can't win If there's a win Find it someday And then this pool will rush in Put your head on my shoulder. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.